Binnenacht, het begin van donderdag 14 november, Wouter Walgemoed met het NOS Journaal. De PvdA is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Friesland. De partij heeft zowel in Leeuwarden als Heerenveen gewonnen en blijft in beide gemeenten ook de grootste. Ook in Alvenaan en Rijn waren vandaag raadsverkiezingen vanwege herindelingen. Daar heeft het CDA de meeste stemmen binnengehaald. De opkomst in alle gemeenten was zo'n 10% lager dan bij de vorige raadsverkiezingen.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 De Joodse belangenorganisatie CIDI maakt zich zorgen over de samenwerking tussen PVV-leider Geert Wilders en de leider van het Fran Franse Front National, Marine Le Pen. Dat zei directeur Esther Voet van het CIDI in Nieuwsuur. Voet hekelde onder meer antisemitische opmerkingen van de vader van de Franse partijleider. Volgens het CIDI heeft een samenwerking tussen de twee partijen in het Europees parlement grote gevolgen voor Joden in Nederland. Het weer in het oosten nog koud, met kans op mist. In het westen neemt de bewolking toe. Aan het einde van de nacht en morgen overdag trekken buien over het land. Vooral in het westen en zuiden. Op de Limburgse heuvels kan morgenochtend wat natte sneeuw voorkomen. Het is zo'n 8 graden morgen. Dit was het NLW-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco span. Het is het dorp van Jan Smit, Nick en Simon... en voor de oudere generatie de Cats en BZN. Van FC Volendam, van klederdracht en toerisme... van visserij en nijvere bouwvakkers. Maar het is ook het dorp van de cafébrand, van drank en drugs... van wel heel hechte en met elkaar verweven familiebanden. Goedenacht, welkom in Casaluna... waar vannacht inderdaad Volendam centraal staat... Mijn gast, schrijver en journalist Boudewijn Smit... raakte gefascineerd door dat dorp dat iedereen lijkt te kennen. Maar is Volendam wel wat het lijkt? Een jaar lang vertoefde Smit in Volendam... om het dorp van binnenuit te leren kennen. En vorige week verscheen het boek dat hij daarover schreef... Enclave Volendam. Boudewijn, goeienacht. Fijn dat je er bent. Goeienacht. Volendam ligt 20 minuten van jouw woonplaats, Amsterdam. Maar toch voelde je je daar in Volendam in het buitenland. Ja, ik, uh, van het beginnen we eigenlijk. Als je in Volendam binnenkomt, de eerste keer dat ik binnenkwam. Ik was ooit wel eens met de fiets binnen gereden en toen vond ik het ook al vreemd. Maar dan ben ik weer uitgefietst. Maar de eerste keer dat ik binnenkwam, dacht ik meteen van, wat is dit? En wat alles, is dan... alles was anders. En wat maakt Volendam dan nou zo anders? Want Volendam is toch het meest typische stukje Nederland dat we hebben, nee, hè, zou zo, je zeggen? Zo heet dat, ja. Maar nee, als je binnenrijdt, je ziet dat alle tuinen zijn betegeld. Alle tuinen dan ook, hè? Dus, uh, uh, en alle voordeuren zijn net even anders. Mensen lijken op elkaar, dat zie je ook. Je ziet gelijkenissen overal. Dus je hebt uh, à la -Tol, of mensen die op uh, Molenaar lijken... of op Jan Smit. Uh, uh, mensen kijken je langer aan, dat is ook iets raars. Omdat iedereen denkt, van wie ben jij erheen? Ik ken jou niet. Ik ken jou niet, van wie ben je erheen? Van welke familie? En, uh, dus je voelt, vooral als je dus in de, meer door de nieuwbouwwijk gaat lopen... voel je al meteen... Een buitenstaande. Dus het, lijkt het Ik ben in het buitenland, dacht ik. Jij bent in het buitenland. En wanneer dacht je. over dat buitenland moet ik een boek schrijven? Ja, dat was daarvoor al. Want toen dacht ik. ik, ik was gefascineerd door. hoe Van het nieuws beheerst. Van en werd bijna elke week het nieuws te halen. Of dat het, uh, een, een tulp naar Jan Smit genoemd is. of dat uh, vrouwen met Nick en Simon naar bed willen. Of, uh, maar ook door kookgebruik. of uh, erfelijke ziektes. Dus het, het is gewoon het spraakmakendste dorp van Nederland. En ik dacht, van daar wil ik het fijne van weten. Ja, je bent uh, aan de gang gegaan. Je hebt je een jaar in Volendam uh, ondergedompeld, als het ware. Had je een beeld van Volendam... op basis van al dat nieuws dat er altijd naar buiten komt over dat dorp... op basis van die paar fietstochtjes die je ooit gemaakt hebt naar Volendam? Nou, ik had, ook, ik had zeker een beeld van Volendam. Natuurlijk het klassieke beeld van de, de kleine huisjes en de, de klederdracht. En de vissers. Maar ook de vooroordelen van uh, een dorp dat... Uh, uh, bang is voor de buitenwereld, zeg maar, of, of het kookgebruik. En, uh, dus ik kwam ook met vooroordelen in mijn rugzak Volendam binnen. En is Volendam dat wat je dacht dat Volendam zou zijn? Deels wel, deels wel. En het is een gesloten gemeenschap en er wordt veel drugs gebruikt. Dat, dat kan ik nu al wel verklappen, maar uh, de mensen die ik tegenkwam... waren heel open, dus het was, ik had verwacht dat ze mij als indringer zouden behandelen. Dus dat ik me daarin moest vechten bijna. Maar het tegendeel was waar. Ik werd door iedereen open ontvangen. En hoe kan dat dan? Aan de ene kant is het een gesloten gemeenschap... en aan de andere kant zijn ze open en willen ze met jou praten. Ja, maar Vongdammers houdt ten eerste erg van praten. En ten tweede zijn ze ook gewend aan aandacht, aan media... vanaf de midden, midden 19e eeuw, zeg maar, of tweede helft 19e eeuw. En ja, ze willen ook graag over hun dorp vertellen... en ze vertellen ook wel kritisch over hun dorp, wat je in mijn boek kan lezen... Maar ze zijn ook trots, ze hebben een heel ambivalente houding. Ze zijn, aan de ene kant denken ze af en toe ook van shit, dat dorp, dat is... Uh, nou, dat is, dat is een soort monocultuur waar je ook aan moet ontsnappen. Maar ze houden ook heel erg van het dorp. En vaak keren ze, zich weer, keren ze weer terug als ze ontsnapt zijn. Dus het is, uh, ze hebben een ambivalente houding. We gaan Volendam in de komende twee uur wat beter leren kennen, hoop ik. Um, laten we eerst eens kijken naar, naar uh, het oer-Volendam. Volendam, zoals veel mensen met name in het buitenland uh, dat kennen. De belichaming van het echte Holland. Hoe, hoe is dat beeld van Volendam zo kunnen ontstaan? Dat is aan de tweede helft van de 19e eeuw is dat ontstaan. De eerste is een, een... Volendam was eigenlijk gewoon een geïsoleerd gehucht... aan de borden van het IJsselmeer, van de Zuiderzee ja. ja. Uh, een, een, een buitenwijk van Edam. En uh, katholiek in een protestantse, verder min of meer protestantse omgeving. Dus Monnikendam is protestant. Uh, Edam, Marken. Dus die katholieke enclave daar is, is al uh, nou ja, is vanaf de 17e eeuw ontstaan, zeg maar. 16, 17e eeuw. En waarom zijn ze trouwens zo stijfkoppig katholiek gebleven, daar? Ja, de verhalen gaan erover. Vroeger ging de pastoor over naar het protestantisme. En dan ging de gemeente mee. Ik denk zelf, er is op een gegeven moment uh, een, een inval geweest van de, de Geuzen onder leiding van een poortwachter uit Edam. Het dorp is geplunderd. Het was nog rond de tijd dat dorpen overstapten naar, naar het protestantisme. In de 80jarige oorlog. 80 oorlog. En ik denk toen dat de volgendammers hebben gedacht... van, van het Edam hebben we niks goeds te verwachten, maar van het geloof ook niks... Dus wij blijven, katholiek. wij blijven katholiek. En dat hebben ze tot de dag van vandaag, van vandaag volgehouden. Ja, precies. Een katholieke enclave in een protestants gebied, maar eigenlijk weinig betekenend. Een gehucht, een buitenwijk van Edam, zoals je het omschrijft. Ja. Dat verandert eigenlijk in de tweede helft van de 19e eeuw. En dan komt er een Fransman nou op bezoek, Henri Havard. Havard en ja. die schrijft over Vordendam in het boek met de geweldige titel: La Hollande Pittoresque Voyage aux Villes du Zuiderzee. Ja. Hoe komt deze Fransman in dat geheugen terecht? Nou, hij, hij was uh, een revolutionair in Parijs, ten uh, tijde van de Commune. En uh, hij, uh, toen die opstand neergeslagen werd, moest hij vluchten. En toen is hij naar Nederland gevlucht, wat toen al een vrijhaven was. En Hij heeft van een nood een deugd gemaakt en dacht van... ik ga een boek schrijven over de, de steden rond de Zuiderzee. In die tijd waren kunstenaars en intellectuelen op zoek naar... het ongerepte, het authentieke, het volkseigende. En uh, hij ging ook op zoek naar het volkseigende. Hij vond het vooral in die vissersdorpen rond de Zuiderzee. En vooral in Volendam. Toen hij in Volendam binnenkwam, viel zijn mond open. Hij zei iets van, uh, ze zijn net zo ver verwijderd... van wat in Europa plaatsvindt als inwoners van Nieuw-Caledonië. Ja, is dat nog steeds zo ook? Ik, uh, ik zie parallellen, ja. <laughs> ja. Nou ja. Ze zijn nog steeds anti-Europa, heen Vollendam. Ja, gezien alle PVV-stemmen ja. die daar uh, regelmatig geteld worden. Ja, maar goed, deze Havar heeft dus dat boek geschreven... en hij schreef met drie pagina's over Volendam. Maar wel, hij adviseerde kunstenaars, ga er naartoe... want daar is het echt het ongerepte leven. Dus ja. eigenlijk een beetje apisch kijken, want daar was een achtergebleven... Gemeenschap waar het echte leven, het oerleven, het oer-Hollandse nog werd geconserveerd. Ja, aapjes kijken. Uh, het, is, het is een mooi citaat dat ik heb gevonden in jouw boek. Citaat van die Henri Havard. Volendam is slechts een eenvoudig vissersdorp... waarvan de gewone landkaarten niet eens melding maken... maar dat we toch zeer verdient door vreemdelingen en kunstenaars bezocht te worden. Ja. Dat gaan die vreemdelingen en kunstenaars dan ook uh, doen. En dan vinden ze onderdak in het enige... Uh, nou ja, hotel mag ik het misschien nog helemaal niet noemen in het begin... in het enige ja. uh, uh, logement ter en dat is Hotel Spaander. En dat etablissement bestaat nog steeds. Maar hoe is dat ooit ontstaan? Nou, de, de, de kunstenaars kwamen eerst in Volendam aan zonder dat er een hotel was. Want er was geen hotel. En er was een ondernemende familie. En het, helaas voor de Katholieken dat waren protestanten. Spaanders. Die, die zijn naar Volendam toegekomen omdat uh, de vloot daar steeds groter wordt. Ze kwamen de, ook nog eens niet uit Volendam. Ze kwamen uit Durgendam. verderop. Ja, Spaanders vader was een zeilmaker. Dus je dacht, ik kan aan die vloot die steeds groter wordt verdienen. En uh, deze Spaander was een jongen die ook op de Franse school zat, terwijl de, de, de Volendamse jongens gingen niet naar school, gingen naar zee. Hm. Uh, ontwikkelde man. En die, al die kunstenaars die daar binnenkwamen, die spraken Engels of Frans of Duits. En alleen Spaander sprak die talen. Dus die heeft gedacht van hé, hey, ik kan met mijn vrouw, die was net getrouwd, kan ik wel uh, een kolonie beginnen. Hij wist van kolonies in Barbizon of berg. Of, uh, hij, hij kende de verhalen van die kunstenaarskolonie. Ja. En ik dacht van ik ga in Volendam... Kunstenaarskolonie beginnen. Met succes. Met heel veel succes. Want alles stond in teken van die kolonie. Zijn dochters hielpen mee, prachtige dochters had hij. Uh, zijn vrouw was heel, heel gastvrij. Uh, hij richtte ateliers in voor kunstenaars. Het was daar eigenlijk één groot continu uh, Bohemien feest, zeg maar, dat daar aan de gang was. Ja, en mochten die kunstenaars daar dan logeren mits ze een schilderij doneerden aan de familie Spaande? Uh, nou, als ze geen geld hadden, ging het zo. Ja. En die schilderijen die hangen daar nog steeds voor een deel. He? In de deel, gelagkamer ja. van dat Hotel Spaander. Ja, echt een bijzondere ruimte. Maar ja, daar moeten mensen misschien dus, uh, eens... Ik mag geen reclame maken, maar daar moeten ze een kijkje nemen. Het grappige is, de meeste toeristen lopen eraan voorbij. Maar... En hoe komt dat dan? Ja, Het zit niet in de route van de tour operators. De tour operators hebben contracten met restaurants verder op de dijk. En dus dan zie je gewoon, ik ben ook met zo'n bus meegegaan. En dan loop je langs Spaander, waar alles begonnen is. Dankzij Spaander heeft uh, voor dan wereldfaam gekregen. Want hij, al die schilderijen gingen als een soort moderne reclameborden de wereld in. Van al die ongerepte vissers en die, de groefde hoofden... en de, de prachtige magenta zeilen van de vloot... En, uh, en dat bracht weer nieuwe kunstenaars naar, naar Volendam. En, uh, en Spaander stuurde Anderskaarten met zijn dochter, met zijn dochters in klededracht naar uh, Kunstacademisch. Dus het werd gewoon echt een verzamelpunt van, van kunstenaars. Ja, nee, je noemt die man ook een, een, een, een enorm goed marketeer, als het ware. Ja. Nou, hij wist heel goed dat hij een soort rumor around the brand moest, moest creëren. een ja, rumor around the brand. Dat, dat is gelukt. En niet alleen kunstenaars kwamen op een gegeven moment nee, naar Volendam. Ja. In hun kielzocht kwam de gewone, de... tussen aanhalingstekens, toerist. Ja, maar dat is eigenlijk rond 1900 komt dat pas. Als, als de Amerikanen op een gegeven moment Volendam ontdekken... want in, in Amerika heerst een soort Holland-mania... plotseling dachten ze van... onze roots liggen niet in Engeland, maar liggen in Holland. Vanwege de Pilgrimsvaders... Maar die komen eigenlijk uit Engeland. Die zijn even in Leiden geweest. Mm -hmm. Maar ook dankzij al die schilderijen van uh, die, die Amerika ook bereikte. En dankzij Spaander. plotseling kwamen die Amerikanen naar Nederland. Ook Amerikaanse kunstenaars. Die stuurden weer uh, schilderijen naar Amerika. En toen kwamen de echte toeristen. Toen kwamen de, het kwam het toen op. Ja, eigenlijk dus ook dankzij Spaander. Het is wel... Fascinerend dat die Leen dat Spaaner, die dus eigenlijk voor heel veel welvaart ook heeft gezorgd in Volendam en voor, voor dat uh, uh, toeristische imago van Volendam heeft gezorgd, dat die Leen dat Spaander eigenlijk nooit helemaal geaccepteerd is in het dorp. Ja. He? Want ze hebben een aparte naam he, voor buitenstaanders. Nou ja, een buitenstaander heet een jas. En waarom? Omdat klededrag geen jas had. Dus iemand die een jas aan had, was, was een buitenstaander. Oh, daar kon je maar aan herkennen. Een vreemdeling had een jas aan. En een, een vreemdeling had, verraadde zich door een jas. De verraadde te zich door de jas. Ja. De Spaaner was een jas. Uh, ik denk zelf, je kan, ik heb een dagboek van de Frederik van Eden gevonden. Waarin schrijver? De schrijver? Ja, de schrijver vertelt dat uh, Spanen met een soort. De, nou ja, een beetje uit de hoogte neerkeken op de dorpelingen. Dus ik denk, hij heeft ook veel gedaan voor het dorp. Niet alleen het toerisme binnengebracht, maar ook uh, de voorzieningen in het dorp beter gemaakt als gemeenteraadslid. Maar er was wel een soort, soort hoog, een, een niveauverschil tussen de dorpelingen en, en de. En de Kolonie zeg maar. Ja. En, en toen Spaander uiteindelijk het hotel overdeed aan zijn dochter. vertrok hij ook meteen naar Edam. Dus dat zegt wel iets. Dus ik vraag me af. hoe die verhouding was tussen dorpen en, en Spaander. Nou wat zeker is, is dat Spaander die toeristen. Eh, naar eh, Volendam heeft weten te lokken. Eerst de kunstenaars mm -hmm. en dan ook de toeristen. Hoe gingen die Volendammers daar zelf mee om. met, met uh, die enorme belangstelling die ze ineens genoten? Ja, in het begin nogal gelaten. Hè, ze lieten het over zich heen komen. Maar wel al vrij snel hadden ze de commerciële, het commerciële gevoel om daar iets mee te doen. Dus ze gingen poppen maken met klededracht, of, of zich laten fotograferen in klededracht. Dus het was een vrij... gedeelte van de bevolking was arm. De mensen die geen eigen boot hadden, die waren armer. En die konden zo geld bij verdienen. Dus die hebben al heel snel... Er zijn de eerste winkeltjes open gegaan... En Volendam had ook veel tapperijen. Dus dat was ook goed voor de toeristen. En Marken was dat wat allemaal strenger. Ja, Marken was geïnformeerd. Marken was geïnformeerd, ja. ja. en katholieken mogen een drankje extra drinken op Kato zondag. Dat is leuk ook voor Volendam, hè? Dat is eigenlijk het goede. <laughs> ja, ja, ja. Hard werken, maar ook hard vieren. Dat, hard, dat, ja. dat, arbeidsethos is Calvinistisch, maar het, uh, het feestvieren is katholiek. Dat ja. vind ik wel grappig. Over het feestvieren komen we straks ja. uh, uitgebreid uh, terug. Mag je zeggen dat, dat het toeristische Volendam... zoals je dat nu kunt ervaren, eigenlijk... Direct terug te voeren is op dat toeristische Volendam van het begin van deze eeuw, van de vorige eeuw, liever gezegd, van de 20ste eeuw? Nou, eigenlijk niet, hè? want uh, toen was het dorp nog echt authentiek. Dus al die toeristen kwamen af op het authentieke van, uh, van het vissersdorp. En tegenwoordig is het Volendam is helemaal nieuw eigenlijk. Hè? De alle gevelen zijn nieuw. En, uh, dus uh, ik verbaas me er vaak over wat, wat de toeristen zoeken in Volendam. Behalve dat. Het havengezicht en, en het uitzicht op de Gouwzee is prachtig. En je hebt een goede sfeer op de dijk en het is uh, ontspannen. En, uh, maar er is niks meer te vinden. Er zijn drie monumenten in Voornedam. En twee daarvan komen de toeristen niet. En je hebt 176 monumenten in Eedam, maar er komt bijna geen toerist. Nee, nee, het, nee. het zijn allemaal hele rare discrepanties. Maar dat maakt het interessant natuurlijk. Maar wat zoeken die toeristen nu dan nog in Volendam? Of zoeken ze daar toch de illusie van authenticiteit? Ja, het is de illusie van authenticiteit. Hè? De antropologen noemen dat, geloof ik, referentiële authenticiteit. Dus je in het dorp wordt als het ware nog verwezen naar wat vroeger was. En een toerist pikt dat. Die kan daarin meegaan. Die, je hebt nog een paar oude bottes in de haven liggen. Prachtige bottes trouwens. En uh, ja, je hebt nog de visafslag. Dat is dan nog een monument uit 1936, ook niet echt oud. Maar ik denk... De, en de Volendamse VVV adverteert tegenwoordig met sfeer. En dat is ook wel... Ik was er ook niet ongevoelig voor, voor die sfeer van de dijk. Ook Op een drukke zomerdag, ja, nee, maar je kunt daar zitten. Je hoeft niet te veel te doen. Je kijkt, er komt steeds een nieuwe stroom toeristen langs, dus mensen kijken wat altijd een hobby van, uh, van toeristen is of van, van mij ook. Ja, was journalist ook als journalist is ja. het observator. Dus uh, ik, ik zwom daar in, in, in, de, in de IJsselmeer. Uh, ja, ik had een goede tijd. Mijn kinderen kwamen langs, met mijn vrouw en de, mijn familie, en de, ja de sfeer op de dijk is wel bijzonder. Ja, ja dus Ik in die ook. zin heeft die VVV wel gelijk. Toch zit je op een gegeven moment... die Volendammers die daar werken op die dijk... en in het gebied rondom die dijk... die voeren als het ware een soort toneelstukje op. Die voeren het toneelstukje ja. op van het authentieke Volendam. Ja. Ja, want die toeristen komen niet op een, een dorp voor bouwvakkers af. Hè. Dus je, je moet... die visserij die al bijna weg is... want er zijn nog maar mm -hmm. acht vergunningen. Hè. Van, eerst waren, vroeger waren er 300 vissers. Nu zijn er nog acht over. Waarvan één voltijds... En ik heb met hem gevaren. Ja, dat is een mooi, mooi hoofdstuk in je boek. Inderdaad. Ja, een prachtige man ook. En, uh, maar goed, dat Vissersdorp is, is weg. En de, de geveltjes zijn niet authentiek. Uh, dus er moet wel iets zijn waardoor die toeristen hun, hun, uh, een soort referentie hebben naar wat er vroeger was. Dus de spelen, de klededrachten uit de straat beeld verdwenen. Heel af en toe loopt er nog zo'n oud vrouwtje rond. Uh, dus de, de cafés hebben trossen en ankers. en. Uh, en een paar mensen lopen in klederdracht. Maar dat wordt echt gestimuleerd. Omdat we proberen ze weer in te voeren. En de visafslag is af en toe open. Dus ze proberen een toneelstuk te doen. Om die toeristen te blijven houden. De botters varen af en toe uit. Maar dan met gezelschap. En, mm. uh, en als het doek dan gevallen is. Dan gaan ze naar huis die Volendammers. In hun uh, nieuwbouwhuizen. Het, het echte, echte leven. Dan terug. En daar leer je het echte daar, Volendam ja, uh, kennen. Ja. Dat heb jij gedaan vanuit een uh, huis. Van iemand die je uh, op een van de eerste bezoeken... Uh, in Volendam trof aan het strand. Ja, Joop. Joop, Joop is mijn uh, sidekick. Mijn redding. Nee, niet mijn redding. Ik had het ook zonder Joop gered, maar uh, hij heeft mij wel bij de hand genomen. en ook, uh, Ik heb ook veel met hem gedaan. En, uh... en Joop is een echte Volendammer? Joop is een jas. Joop, buitenstaander. Joop is een geïntegreerde jas. Hmm. En hij zegt, ik loop rond met een permanent vakantiegevoel in Volendam. En uh, ook, uh, ook af en toe ook kritisch. Ik kan geen afspraak met ze maken, zegt hij. Het is een apart ras, zo noemt hij ze altijd. Maar hij is wel dol op voor een dan. En, en waar, uh, waarom vertrouwt hij jou zozeer? Want je, je ontmoet die man op ja. het strand. Hij laat zijn hondje uit. Uh, jullie komen met elkaar in gesprek. En hij vertrouwt je zozeer dat hij zegt... joh, uh, als ik er niet ben, kun je mijn huisje nou, nou gebruiken. Ja, dat, uh, dat moet je Joop vragen, denk ik. Maar uh, ja, dat klikt uh, meteen met hem. En we bellen nu ook nog steeds. Hè? Dus we zijn, Misschien wel tekenen dat twee jassen dan vriendschap sluiten... Hm. Ja, ik ben ook wel bevriend met de band uh, die ik volgde, hoor, trouwens. Maar, uh, Daar gaan we straks ook muziek van draaien. Ja. En nee, dat zijn niet de A's. <laughs> nee, maar Joop heeft mij ook uh, mee naar muziek genomen. We zijn samen op de kermis geweest. Hij organiseert een modeshow in Fondam. Voor het eerst geld overgehouden, zegt hij dan trots. En uh, nee, dat soort dingen. Dus ik ben, uh, Het is natuurlijk prettig als je met iemand uh, door een dorp kan trekken. Hè. Dat is, uh, en, uh, ja, als je een gids hebt in zo'n dorp. En bovendien een uh, Pierre Ter. Ja, maar dat was op het Dolhof. En het Dolhof is de oudste wijk van Volendam. En daaromheen zijn al de nieuwe bouwwijken geëxpandeerd. Zeg maar. en, uh, en Doolhof is een beetje atypisch voor Volendam, want er wonen veel, relatief veel jassen. En de sociale controle is daar minder streng. Dus in Dolhof mag je nog een beetje afwijken. Ja, en de rest van het dorp wordt dat niet echt op uh, prijs uh, gesteld. Nee. Um, dat zegt ook uh, een van de andere mensen die je op een gegeven moment ontmoet... Uh, tijdens je verblijf in Volendam, Geeta Blakborn. Ja. Zij is uh, op dat moment nog fractievoorzitter van GroenLinks... in de gemeenteraad van Edam-Volendam. Zij zegt ook, Volendammers houden niet van diversiteit. Nee. Nee, in Volendam doen ze... Dat is het grappige, het verschil met de stad waar ik in opgroei... en waar jij misschien ook... Uh, daar wordt afwijken gewaardeerd op een of andere manier. of Sterker nog, dat is stoer om af te wijken. Je, je, je fotografeert je eten om te laten zien hoe bijzonder je bent. Zeg maar. Ja, Facebook uh, is één grote porno, afwijking heet wat dat betreft. Het? Foodporno heet het, geloof ik. Ja, foodporno, ja. Nou ja, of uh, foodporn. Maar uh, in Volendam is juist de neiging om zo sterk mogelijk op elkaar te lijken. Dat vond ik zo'n bijzonder verschil. En waar komt dat vandaan, die neiging om vooral niet op te vallen... om vooral uh, uh, hetzelfde te zijn als je buurman en je buurvrouw? Ja, goede vraag. Um, dat zit er al van jongs af aan in. Dat, dat wordt er op de, op de kleuterschool al ingestampt. Ik denk ook dat het komt omdat ze zo familie van elkaar zijn. De, de verwevenheid in het dorp is zo groot. Ja, er zijn heel veel familiebanden, hè? Die ja, vaak heel, heel ver terug gaan. Waarom ze nou precies zo op elkaar willen lijken, dat is een goeie. Dat is... Maar zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Want op een gegeven moment nee, citeer je ook een moeder die te, zegt tegen haar zoon... Van, met dat meisje moet je maar niet verder gaan, want uh, zij is te dichtbij. Ja, ja. Uh, er zijn nogal wat huwelijken gesloten daar tussen verre neven en nichten. Ja, de kerk heeft daar zelfs op ingegrepen, omdat het uh, te vaak voorkwam. Dus je mag wel met je achterneven of achternicht trouwen, maar niet met je neef. Dat, dat is de, de grens. Hmm. Maar uh, ja, mensen... dan, ik denk dat de buiten, Het is, het is zo... Naar binnen gekeerd geweest, dat er geen invoerder van buitenaf zijn gekomen. Dus daarom lijken Volendamers erg op elkaar. Is het ook uh, uh, samen staan we sterk. Uh, je vertelde al, uh, ze keerden zich ja. af tegen Edam, omdat Edam ooit die strafexpeditie van, uh, van die geuzen hadden uitgevoerd ja. richting, uh, richting Volendam. Nou, ja, maar het is een hele geschiedenis voor een kleinere van kleineren van Volendam door Edam. Dat is een hele geschiedenis van de haven die niet uitgediept wordt, uh, belast en wel belastingheffen. En Wat geen al uh, tientallen, zo niet honderden jaar samen in één gemeente. Ja, hè? 200 jaar, 300 jaar. Hè? Ja. Dus er is zoveel wantrouwen van Edam ontstaan in Volendam. En Edam is de overheid, zeg maar, of de gegoede burgerij. Of, uh, dus dat is een symbool van uh, de macht. En daarom is Volendam tot op de dag van vandaag uh, wantrouwen tegen de overheid en Heklaan belasting betalen, bijvoorbeeld. En, uh, dat, die, die historie werkt zo hard door in dat dorp. Dat, dat vond ik ook heel bijzonder om te merken. Ja, ja, ja. Dus mensen moeten geschiedenis... is een belangrijk vak, dacht ik. Ja, Zeker je... om zo'n dorp te kunnen begrijpen. Ja. Ja. Misschien heeft dat ook iets met, met die eenvormigheid te maken. Als we nou samen maar sterk staan... En, ja, zeker. Uh, uh, ja, ja, ja. samen optrekken... Dan, dan kunnen we ons verweren... Ja. tegen die boze buitenwereld. En een andere gesprekspartner weer zegt tegen jou... als je hier niet met de Mars meeloopt... dan hoor je er niet bij. Dan ben je een lulletje rozenwater... en word je gepest. Ja. Nou, dat geldt voor elke gemeenschap natuurlijk. Maar dan ook weer sterker voor Volendam. Omdat in Volendam heb je niet alleen die familiebanden... maar je hebt ook uh, vriendengroep ploegen, heet dat. Twintig man. En die blijven het hele leven bij elkaar. Die zitten samen in het café. En... Echt van de Wichtels als het gaat. Ja, en ook met meisjes hetzelfde. Twintig <kwijls> meisjes bij elkaar. Ongeveer twintig zijn het vaak. En die controleren elkaar. En die houden elkaar natuurlijk scherp. En als je een andere schoen aandoet, dan, dan word je uitgelachen. Als je niet meesnuift, word je op je schouder getikt van... hé, hey, kom op, mietje. Want er wordt toch degelijk gesnoven? Er wordt veel gesnoven. Nee, daar was ook een onderzoek naar dat er in Volendam... bovenmatig veel gesnoven zou ja, worden. Ja, nou, dat wordt mij ook aan alle kanten bevestigd op de dijk... en in, in de uitgaansgelegenheden. Maar uh, ja, dus je, moet, je moet meedoen. Dat heeft zozeer met die, heeft met die familiebanden te maken... maar ook met die vriendenploegen... die een hele strenge sociale controle opleggen aan de, aan de uh, individuen. Ja, aan de ene kant geeft dat ook een gevoel van geborgenheid. Want als je erbij ja. hoort, dan hoor je er ook bij. Dan heb je ook een thuis. Aan de andere kant kan dat ook heel beklemmend zijn, denk ik. Ja, het lijkt mij heel beklemmend. Maar als je meegaat, heb je het goed. Ik, ik, je ziet toch heel veel vrouwelijke valendommers aan de dijk zitten. En het mooie is, die vriendenploegen die blijven tot, tot 60e, 70e bestaan. Dus ook mannen van 70 zitten nog met elkaar aan de dijk te, te eten of te drinken. Of, uh, vind ik ook een van de positieve ja. dingen van Volendam. Dat zijn dus wel vriendenploegen in goede en in kwaai dagen. Ja, want er zijn heel veel andere dorpen in Nederland. Dan stoppen mensen met 20, 25 jaar uitgaan en dan is het klaar. Maar in Volendam zie je gewoon die mannen met elkaar de vrouwen met elkaar aan de dijk zitten. Dat is een ja. uh, mooi, mooi gegeven. Heel veel mensen kennen Volendam uh, natuurlijk ook uh, vanwege de muziek. Uh -huh. Zeker uh, sinds uh, de jaren 60, de jaren 70. De Cats uh, kwamen op, uh, BZN volgde. Tegenwoordig heb je natuurlijk Jal Smit, Nick en Simon, de drieëes, noem maar op. Maar jij verloor je hart als het ware in Volendam... aan een andere, wat minder bekende band, Alaska. Ja. Wat voor band is ja. dat? <laughs> verloor mijn hart eraan, ja. De... Hey, Alaska, ik kwam Alaska in de... Al eerder in de research Van uh, Moet ik eerlijk zeggen. In mijn boek uh, brengt Joop met... Dat is een werkelijkheid ook zo gebeurd. Maar ik had ze al eerder ontdekt. Als een uh, alternatieve indie popband. En ik wilde ook buitenbandjes buiten in Volendam zoeken. Die monocultuur die ken ik. Hè? Die zie je op tv ook. En, uh, ja. en, uh, en met die vertegenwoordigers heb je ook bewust niet gesproken. Je hebt bewust niet gesproken met ja. Jan Smit. Of met Nick en Simon. Of met uh, manager nee, Jaap Buis. Die zien we genoeg op tv. Ik wilde weten uit wat voor dorp deze mensen komen. En... Uh, maar ik, ik kwam dus zo op het spoor van Alaska... en ik, ik wilde weten van, goed, zo'n indie en uh, hoe werkt dat tegen de stromen zwemmen in Volendam? En uh, hoe timmeren zij aan de weg? En hebben zij een kans? En uh, gaan ze doorbreken? Want Leo Blokhuis noemde ze op een gegeven moment de belofte van 2012. Nou, ze, ze hebben ook een album uitgebracht. Dat het ook goed gedaan heeft in de album. Uh, ja. Top 100. Hè? Actors and Liars, uh, zo heet dat. Ja, uh, wat hele... dat betreft hebben ze succes gehad. Maar het wordt in de gesprekken die jij al uh, vroeg hebt met twee van de leden daarvan ook duidelijk... dat ze echt uh, tegen de stroom op moeten roeien. Ja. Ja, kijk... De geschiedenis van de sound heeft één constante. Als je geld wil verdienen, moet je commerciële muziek maken. Dat Jaap Buis is de, daar de, de, de vader van. Zeg maar. ja, de manager van nu van, bijvoorbeeld van de Kets, uh, Nick en Simon en, en van Jan Smit. Ja. Dus de Cats hebben een U-turn gemaakt om commercieel uh, succes te bereiken. Dat, dat geldt ook voor BZN. En dat geldt ook voor de 3J's. Jan Smit ligt wat anders. Maar goed. En uh, ja, Buis zegt tegen alternatieve bandjes van Damme, ja, met jullie muziek kan je geen geld verdienen. Weet je? Als je, wil je nou een Mercedes rijden of niet? Dus uh, alleen Alaska is: die jongens hebben alles uit hun handen laten vallen. En die hebben een bandbusje gekocht met het geld van hun vaders. En, uh, en die hebben zet... eigenlijk niet de ambitie om in een Mercedes te rijden? Nee, die willen muziek maken die ze mooi vinden. Wat natuurlijk heel uh, lovenswaardig is. En uh, ik ben ze een beetje gaan volgen. En ik ben met hen ook meegegaan met de bus en de optredens geweest. En, uh, ja, en de, en de liedzanger Frank Bond die is een soort voor mij dan in mijn boek... vertegenwoordiger van de tegencultuur in Volendam. Ja, en de tegencultuur vertegenwoordigt hij. Hij geeft ook af op het dorp. Hij is ook kritisch op zijn medemuzikant. Hè. Hij zegt ook inderdaad van ja, als, als, als, als er geld verdiend moet worden... dan kiest men een andere, meer commerciële muzikale ja. weg. Uh, en hij zegt op een gegeven moment dat... dat het gevoel heeft dat die palingsound, zoals dat altijd kort wordt samengevat, dat die palingsound hen eigenlijk in de weg zit. Ja, ik denk dat dat klopt. Ik moet wel zeggen: Frank Bond is kritisch op het dorp. Maar ook, hij heeft weer die ambivalentie. Hij gaat ook niet weg. Hij gaat niet weg, hij houdt ook van het dorp. En er zijn ook dingen, er zijn vrijwilligers die voor hem werken en zo. Dus er zijn ook wel mooie dingen die daar gebeuren. Maar, maar hij baalt wel van die, van die eenvormigheid. En uh, ook die muzieksmaak die in het dorp... Jaren 60 of de palingshoudt, zeg maar. Dat is een beetje... Hmm. En hij zegt, ja, er is veel meer. Er is veel meer te, van Dam doet zichzelf tekort. Dus die vindt dat hij... Uh, uh, dat hij... Uh, de mensen een beetje moeten moet bekeren, zeg maar. Maar kan hij zich als, als vertegenwoordiger van wat je noemt die tegencultuur handhaven in dat dorp? Kan die ook de dijk op om uit te gaan? Zit hij ook in zo'n vriendengroep? Ja, nou ja, goed, hij heeft wel eens uh, problemen gehad. En uh, hij, hij er is een soort verhaal over hem dat de, de klik rond Frank Bond heet het, zeg maar. Dat is dus de tegencultuur. Ook een soort cultuur. vriendengroep. Ook een soort vriendengroep. Ja, maar hij heeft het wel moeilijk daar. En ik heb ook wel wat met hem te doen, want het is een talentvolle jongen. En, maar hij past niet helemaal in de mal van Volendam. En, uh, en buiten Volendam krijgt hij oplossing het stempel Volendam op zijn voorhoofd. En dat wilde hij juist niet hebben. En dat wilde hij juist niet, want dat werkt weer tegen al die alternatieve muziekbladen. Want die, uh, die denken Volendam, hé. Dat is, uh, dus hij valt overal eigenlijk buiten. Hij ja, valt dat is... buiten zijn eigen cultuur en zijn dorp. En hij valt buiten uh, de, de, de muziekcultuur. Ja. Omdat hij uh, voor het gemak uh, als palingssound wordt bestempeld. Dat is een beetje het drama bent. van alternatieve Volendammers. Dat ja. hoor je heel vaak. Mensen buiten Volendam kunnen ze ook niet aarden omdat ze dan meteen een stempel voor een dam opkrijgen. En dat is niet altijd positief buiten voor een dam. En binnen voor een dam wijken ze af van de norm. Ook, om, ook moeilijk. Ja, en dan, dan wordt het heel moeilijk. Wat dan je toekomst is. Ja. Over Alaska gesproken. Je hebt muziek meegenomen van de band. Uh, ja. Welk nummer gaan we beluisteren? Uh, het nummer is Pantarij. Pantarij? Ik heb niet opgezocht wat het betekent. Misschien... Alles stroomt betekent. Alles ja. Ja. oké okay, ja. Alaska. Y'all van Alaska. En ook zij komen uit Volendam. Ik praat over Volendam in Casa Luna. Je hebt de NCV Radio 1 met Boudewijn Smit. Hij is journalist en schrijver. Hij vertoefde een jaar lang in en om Volendam... en schreef daar het boek Enclave Volendam over. Um, Boudewijn, herken jij je ook in een jongen als die Frank Bond... Uh, die zanger van Alaska? En dat vraag ik omdat je zelf ook in een gesloten gemeenschap... Uh, bent opgegroeid. Je bent opgegroeid in de Pinkstergemeente... Mm -hmm. Herken jij dingen uit, uit de verhalen die je hoort van zo'n jongen als Frank Bond... maar ook van andere Volendammers? Uh, ja, dat is een parallel die ik pas later zag. Maar, uh, ja, ik, nee, ik kom uit een heel beschermd gezin, zeg maar. In een, een heel orthodox uh, Pinkstergemeente kan dat. Ja, dat kan wel, geloof ik. Orthodox Pinkstergemeente gezin. De buitenwereld was slecht. Daar moest je je niet mee uh, bemoeien. Ik denk dat het nog wat extremer dan Volendam is. Want de Volendammers handelen graag met de buitenwereld... Dus, uh, Nee, maar ik mocht heel veel dingen niet. Ik mocht eigenlijk niet mengen met de buitenwereld. En toen ik daar eenmaal wel in terecht kwam... had ik het ook moeilijk in het begin. Dat kon je ook niet uh, uh, vinden in, in de wereld buiten die Pinkstergemeente. Nee, daar had ik Moeilijke zeker moeite mee. Positie ja, ik had veel strengere verwerven. moraal bijvoorbeeld. En, uh, dat is nu allemaal wel oké okay gekomen. Maar, uh, nee, maar dat herken ik wel in Volendammers. Natuurlijk is dat een hele andere situatie. Maar dat, dat doet het begrip voor mij voor, voor de Volendammer wel toenemen. En Frank Bond is sowieso een jongen die ook heeft iets van een missionaris in zich. En dat zit natuurlijk in mijn, in mijn gene ook. Door die uh, hele orthodoxe opvoeding. Ja, want op een gegeven moment beschrijf je ook dat je, dat je uh, toch ook... als een moralist wel kijkt naar bijvoorbeeld het drugsgebruik in, in die gemeenschap. Ja. En naar het, uh, het drankgebruik in die gemeenschap. Het drankgebruik minder, want uh, daar maak ik mezelf ook wel schuldig aan. Nee, ik, maar ik, ik keek wel wat moralistisch naar het materialisme bijvoorbeeld van de Volendammers. Hè? Die, die houden van uh, nieuwe keukens en nieuwe auto's. en de, Daar heb ik zelf weer wat minder mee. Maar um, ja, dat, zijn, die, dat Calvinisme speelde op. Dat, dat is natuurlijk raar. Ik, ik ben eigenlijk een, een beschouwer die wel ver van het dorp af staat. Want ik kom uit de stad, zeg maar, individualist. Tegenover de gemeenschap van Volendam. En ik ben Calvinistisch van, uh, van oorsprong. En tegenover... Het, het katholicisme van Volendam. Dus als beschouwer stond ik vrij ver van de Volendammers af. Dus dat, dat zet ik ook in het begin van mijn boek. Ik wil een soort eerlijke verhouding ten opzichte van, die, van het dorp... of een duidelijke verhouding mm -hmm. in ieder geval. Eerlijk klinkt zo Calvinistisch, maar een duidelijke verhouding hebben. En uh, ja, dus in, in die zin, maar zoals Frank Bond, dat is een jongen die... er ook nog weer buiten Volendam valt en ook uh, het moeilijk heeft. en ja, Dat herken ik zeker vanuit mijn eigen jeugd. ja, ja Je hebt ook je best moeten doen om, om te aarden in een wereld buiten die Pinkstergemeente. Ja. En je zegt inderdaad nou, de Calvinist speelt op als je kijkt naar het materialisme van de Volendammer. Want mm. uh, Volendammers gaan voor goud. Hè? Die zijn eerzuchtig en uh, die willen alleen ja. uh, uh, met goud genoegen nemen. Ja, mijn theorie is dat er uh, onderliggend een middenwaardigheidscomplex uh, in de Volendammer zit. Dat zal de maar niet uh, mij niet in dank afnemen. Maar er is bijvoorbeeld een tentoonstelling ingericht... in het hoek van het stadion waar ik af en toe uh, kwam. De en voetbalclub. Heet, ja, het ja. heet Uniek Volendam. En uh, ik, ik kreeg daar een soort plaatsvangende schaamte. Omdat er zo de loftampet gestoken wordt over Volendam. Dat een beetje op het af afvond ik. Dus ik heb ook tegen de conservator gezegd... Van, uh, kan niet wat minder. En uh, elk... elk Elk diploma wordt genoemd in het plaatselijk plaatje. Dus schroevers of uh, hbo of universiteit. Dus Dammers hebben het idee van wij... Uh, iedereen studeert in Volgendam, want iedereen komt in dat plaatselijke plaatje. Dus succes dat, wordt erkend en wordt ook gevierd. Dat heeft ook zingen. iets ongemakkelijks. Dus volgendammers willen laten zien van kijk, wij kunnen het. En ze willen ook alles zelf kunnen. Ze willen zelf dingen doen mm -hmm. en uh, zelf dingen oplossen. Dus er zit volgens mij een soort uh, gevoel van minderwaardigheid. Ook vanuit vroeger, vanuit Edam. Edam, stad van de heren, van de goede burgerij Vondam. Dorp van de Sloebers. En dat zit zo sterk in die Volendam. We zullen laten zien wat we kunnen. En dat lukt ze natuurlijk ook. Hè? Ja, we hebben het niet alleen over het muzikaal succes. dan, Maar ook over als je, als je uh, grofweg naar de inkomens kijkt. Dan zie je dat het inkomen in Volendam gemiddeld zo'n 6.000 euro uh, hoger ligt. Per jaar per hoofd van de bevolking ja. dan in andere gemeenten. Dus het gaat goed in Volendam. En dan nog het zwarte werk erbovenop tellen. Hè? Dat is, uh... Dus dan zijn ze nog rijker. Ja, dus inderdaad ja. die, die, die jacht naar goud. nou Die wordt beloond ja, wat dat zeker. betreft. En toch... Uh, is die PVV van Geert Wilders ja. daar een enorm grote partij. Bij de laatste verkiezingen was hij weer wat kleiner geworden... maar relatief uh, krijgt die PVV veel, uh, veel stemmen in de Volendam. Ja. Um, eerst maar eens even over die PVV. Die was vandaag ook weer in het nieuws natuurlijk. Geert Wilders gaat met het oog op de komende Europese verkiezingen... samenwerken mm -hmm. met het Front National van Martine Pen. Luister even mee naar een fragmentje uit het NOS-journaal. Het is wat mij betreft een historische dag. Het is historisch omdat...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 Ja, bevrijding uit de elite van Europa. Yeah. Daar heeft Geert Wilders het over in dit fragment. Hij staat op dit moment, uh, als, als hij dit zegt, naast uh, Martien Pen. Mm -hmm. uh, gaat deze boodschap aankomen in Volendam, denk je? Ja, ik weet niet of dit nou de, de boodschap is die de Volendam er heel erg aanspreekt. Ik denk wel dat Vorendammer ook anti-elitair is en anti-Europa. Dus in die zin is het... Uh, maar het is wel een Europese samenwerking ook dit, hè, met uh, Le Pen. Ja, ja, dat is waar. Dus ja. dat is wel weer bijzonder. Maar Vorendammer is sterk anti-Europa. En uh, ook uh, anti-groot Amsterdam bijvoorbeeld. Of zo. Voorendam wil eigenlijk alles intern houden. En is dat ook weer dat praat wat jij nu, nu wel in iets complex? In, ja. Ik, maar ik praat nu wel in algemeenheden. Dus niet alle Volendammers, maar... Ik, sorry, dat moet ik wel even zeggen. Niet alle stemmen ook op de PVV natuurlijk. Nee, nee, maar... nee, nee, goed. Ik zit, dat is het, ris het risico als je over Volendam praat. Als je in uh, clichés praat. Maar uh, nee, anti-Europees. Dus anti ze willen het klein houden. Volendam uh, beschouwen ze als symbool van Nederland. In Volendam zelf ook. Uh, zit ook de, de, de xenofobie zit toch ook in Volendam. Je kan racisme, wil ik het niet noemen... of niet sterker dan in andere plaatsen, denk ik. Maar er wonen nauwelijks buitenlanders. Er wonen in nauwelijks buitenlanders, nee. Maar alles wat van buiten komt... daar zijn ze toch wat minder enthousiast over. En het is ook het is heel, de heel de moeilijk. begint al bij een Amsterdammer, bij wijze van spreken. Nou, ik heb dat niet gemerkt hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, ze hebben mij altijd gewoon heel aardig behandeld. En... Hmm. Maar als ze een huis willen laten stukken, doen ze dat liefst door een laten ze het liefst door een Volendammer doen. Of de, de uh, drummer van Alaska vertelde me... dat is de enige niet-Volendammer in de band. Die had ontzettend veel moeite om les te geven in Volendam. Omdat Volendammer wil van een Volendammer leren drummen. Dus dat soort dingen, die, die impulsen zijn allemaal heel sterk nog steeds in Volendam. En is, is dan dat belang dat wordt gehecht aan het eigenen, aan het vertrouwen... is dat ook? een verklaring voor het succes van de PVV in, in Volendam? Ja, zeker denk ik, ja. Daar staat die populariteit de buiten, e, nee, maar het, is, het begint al met Edam, zeg maar. De buitenwereld is uh, niet te vertrouwen. Dat zit heel diep in de Volendammer. En ik denk dat dat vanuit protestantisme en Edam uh, Het is heel grappig nu uh, hoe sterk de geschiedenis doorwerkt. Hebben we nog? Dat, uh, het gemeentehuis in Volendam is vol. Hè? Het gemeentehuis is inmiddels verplaatst naar Volendam... omdat Volendam groter is dan Edam. En uh, nu heeft de gemeente Oude Panden in Edam, die helemaal gebruiksklaar zijn voor ambtenaren. Maar de Volendamse ambtenaar wil niet naar Edam. En hoe ver is dat om precies? Dat is twee kilometer. Dat is, oh ja. dat is een, een historische vernedering. Want vroeger liep de Volendammer naar de kerk in Edam. Ze hadden zelf geen kerk. Over modderpaden. En, en, dus dat idee van we gaan naar Edam om te werken, Volendamse ambtenaren. Dat gaat niet gebeuren. Dat is voor de lokale partij die heel groot is in Volendam, is dat. Kan niet, dat ja. gebeurt niet. Het is een bijzonder dorp en dat ja, is het Volendam. Zeker. Je hebt er een jaar uh, vertoefd. Ben je zelf veranderd door dat jaar in Volendam? Ja, ik ben mijn Nederlandse gaan voelen ja, door Volendam. Nederlandse gaan voelen? Ja, worden. ik ben mijn Nederlandse gaan voelen. Ja. In welke zin? Nou, dat, die, die 17e eeuw die je in heel veel plaatsjes ziet, bijvoorbeeld in de 80 80-jarige Oorlog. En dat is toch mijn, mijn uh, habitat, zeg maar. En, uh, in Volendam is die afwezig. Dus je hebt, je hebt geen geveltjes en uh, grachtjes. En, uh, ja, je hebt wel slootjes, maar geen grachtjes. Dus tot zover uh, de notitie dat Volendam een oer-Hollands dorp is. Uh, Volendam is uh, totaal geen Hollands dorp. Atypisch. Atypisch Hollands dorp. Heel atypisch. Nou ja, alle... Terwijl jij zegt, Volendam verkoopt gewoonheid. Ja. Heel veel Nederlanders voelen zich verwant met Jan Smit en met Nieke Simon. Ja. Echte Hollands Maar dat is marketing. hè. Volendam is zeer goed in marketing. Dat uh... Maar het zijn ook, dat klopt wel, Er zijn wel gewone jongens. Maar geen gewone Hollandse jongens, vind ik. Volendam inderdaad is een enclave, zo heet je boek ook, hè? Enclave Volendam. Dat is dat dorp dus ook echt. Het is een, een ja. stukje buitenland in Nederland. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, de verbazing die, die Harry uh, Avaar had, in het begin heb ik helemaal meegenomen. Die heb ik twee jaar lang gehad. Dus ik heb me echt twee jaar lang totaal verbaasd over dat dorp. In het volgende uur praten we verder over je avonturen in Volendam. Over je eigen dronkenschap bijvoorbeeld tijdens de kermis... waarbij je ook nog bijna verleid bent. Nou, er gebeurt van alles wat in Volendam. Daar praten we straks verder over, Boudewijn-Smit. Ik hoop dat mijn vrouw en... niet luistert dan. Nou ja, dan moet ze nu de radio uitzetten. Ja. Ik hoop dat u dat niet doet, dat u gewoon blijft luisteren. Sterker nog, dat u ons ook belt zo dadelijk... of mailt of dat u met ons gaat twitteren. Want in het volgende uur... Boudewijn blijft bij ons te gast. Maar gaan we ook met u praten? Woont u bijvoorbeeld in Volendam? Bent u daar opgegroeid? Bent u het dorp goed? Bel ons dan op 0800 1121. 0800 1121. Mail naar casaluna.ncrv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Ook als u zich herkent in het opgroeien in een gesloten gemeenschap, in een klein dorp of zoals Boudenwijs Smit bijvoorbeeld in een geloofsgemeenschap. Ook dan kunt u bellen, mailen of twitteren.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 Niet alleen van de rudimenten. Wat is dit dan? Uh, dat zijn voorbeelden uh, hoe het register eruit zou kunnen zien. Geef eens. Uh, dat, dat zijn de uh, publicaties systematisch geordend op schrijversnaam. Uh, hier op schrijversnaam met verkorte titel en dan... Hier nog eens een beknopte samenvatting. Het laatste wordt wel dik. Maar wel mooi. Ja, mooi ja, is het mooiste wel. En in alle gevallen moet er dan nog eens een alfabetisch register... op schrijversnaam bij. En, en, geen trefwoordenregister? Ja, eigenlijk ook nog eens een trefwoordenregister. Maar laten we hier nog eens mee beginnen. Je kunt dat stuk wel vast meenemen. De toelichting komt nog. Ja. Nou, ik ga nu naar huis...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 Je denkt het toch zeker wel omdat je morgen met vakantie gaat. Een half uur. Ik ben opgehouden dat Freek Matser hier op bezoek is geweest en ik wil dit even af hebben. Nou, ik vind het idioot. Dat weet ik, maar ik ben ook idioot. Tot zo. Les gens bien n'était rien, peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Ik wou de systematiek eerst met jullie apart bespreken... omdat hij toch in de eerste plaats onze afdeling betreft. Als we het daarover eens zijn, dan bespreken we het register met z'n allen. Euh, ik heb, voor ik met vakantie ging, een voorstel voor een